1 uur. NPO Radio 1 met Erik Smit. Straks na het radioschonaal neem ik Erik Smit dus de honneurs waar. Dokter Kelder moest namelijk nodig naar Italië om nieuwe lederen meldjes aan te schaffen bij zijn persoonlijke schoenmaker. Maar niet gedreurd. U wordt bediend met een hoogstaand uurtje radio. We kijken natuurlijk naar de dividendbelasting en hebben het dan niet over die memo's, maar over de economische verantwoording. En onze ouderen verzorgen we graag goed, maar kunnen we het straks nog wel betalen? Het antwoord verklapp ik alvast: nee. Hoe verder, dat hoort u straks na het NOS Journaal met Clemens Peters.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 De SP wil dat de overheid in actie komt... om omstreden financiering uit golfstaten te stoppen. China en India zijn net klaar met een tweedaagse top in Peking. De verhoudingen tussen de buurlanden zijn al jaren niet heel erg best. Zo is er veel onenigheid over het grensgebied. En ook over de plannen van China voor de nieuwe zijderoute... zegt correspondent Harry van Pinksteren. Die plannen van China die gaan, die verbinden China met Pakistan door Kashmir...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 Steeds meer mensen werken s'nachts, blijkt uit een rondgang langs onder meer uitzendbureaus. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat er nu al meer dan 730.000 mensen voornamelijk s'nachts aan de weer zijn. Volgens deskundigen leidt het vele nachtwerken tot geestelijke en fysieke problemen bij werknemers. Het kan dus ook risico's inhouden op ziektes. Mensen gaan meer eten, diabetes, uh, hart- en vaatziekten. Dus het is heel specifiek werk voor mensen met ook gezondheidsrisico's. Deze uitzendkracht van Post.nl die kan erover meepraten. Ik denk dat het uh, lichamelijk gewoon heel veel van je eist. Want uiteindelijk hebben we wel met zware pakketten te maken, lange uren, korte pauzes. We, we hebben twee keer een kwartier per nacht. Ja, dat is gewoon veel te kort. Want uiteindelijk je moet je ook de, je lichaam de rust kunnen gunnen om, zeg maar, om weer optimaal te kunnen presteren.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 En wielrenner Liebe Westra heeft bekend dat hij doping heeft gebruikt tijdens zijn carrière. Naar eigen zeggen, omdat hij wel in de gaten had dat er anders weinig prijzen te verdienen waren. Westra spoot cortisone in en kwam daarmee weg vanwege een medisch attest. Het nos journaal. Banken en verzekeraars gaan huiseigenaren financieel helpen bij het verduurzamen van hun huis. Dat hebben topmensen uit de financiële sector afgesproken tijdens een expeditie op de Noordpool. Tijdens die reis werden ze hard geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Arie Koorneef, directeur van de ASN Bank, vertelt hoe zij huiseigenaren willen gaan helpen.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 De komende week om te kijken of dat uh, tot de mogelijkheden behoort. En ook als we teruggaan naar de particuliere woning.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 Zwemster Ranomi Jojo heeft excuses aangeboden na een ongelukkige opmerking tegen prinses Amalia, de oudste dochter van koning Willem Alexander, vroeg gisteren bij een activiteit in Groningen hoe iets werkte. En dit was het antwoord van Jojo. Net uitgelegd, maar deze fiets... Daar ja, wordt uitgelegd, trouwens. Daarom is sporten. Dat is net uitgelegd, zegt ze. Haar reactie kwam haar op veel kritiek te staan op sociale media. Kromme wie Jojo zegt nu dat ze het zelf ook niet zo handig vond... en dat ze haar excuses heeft aangeboden. Het weer. Het is wisselend bewolkt met weinig zon en een paar buien. In het oosten en zuidoosten blijft het zo goed als droog. Vanmiddag wordt het 13 tot 17 graden. Morgen meer buien en vooral s'avonds kans op hagel en onweer. En dan is er kans op verkeersinformatie met Edwin Gerrits. Er is iets in de bollenstreek aan de hand. Ja, dat klopt. Er zijn veel mensen op weg uh, naar de bloemen. Op de N207 al van aan de Rijn richting Hillegom... staan daardoor tussen Abanes en Hillegom drie kilometer file... met twintig minuten vertraging. Lieve luisteraars, tijd voor een uurtje radiotherapie tegen hypes en historie. En het was een behoorlijk hysterische week die we gelukkig gisteren konden afsluiten met een gezonde dosis vertier en oranje nationalisme. U hoort het zo even al. Ik praat zo even met twee zeer geleerde heren over economie eh, en, en over het afschaffen van de dividendbelasting. En we hebben het over ouderenzorg die door de komst van de babyboomers onbetaalbaar wordt. U hoort het goed, het is niet meer te betalen. Maar wat dan? 24 uur sluisjes, niet meer douchen, stinkend het graf in met andere woorden. Of zijn er andere mogelijkheden? Dat straks, maar nu eerst de commerciële annonces van het grootbedrijf. Na veel proberen ontdek je uiteindelijk je favoriete koffie. Mark een flat white met halfvolle melk en een extra shot espresso als alsjeblieft. En dat geldt ook voor e-bikes. Mark een e-bike met beltdrive en een accu van 500 watt uur alsjeblieft. Daarom presenteert Gazelle e-bikes en koffie. Kom ook uitgebreid e-bikes testen en koffieproeven van een echte barista. Vandaag in het Gazelle Experience Center in Groningen. Klim 40 meter hoog op de Grote Kerk in Alkmaar... en zie wat de kerk al 500 jaar ziet. Via Kerkraam en Luchtbrug kom je vlak onder het laatste oordeel... de beroemde geweldschildering van Van Ossane. Kijk voor het jubileumprogramma op grotekerkalkmaar.nl. Nu tot 250 euro retour op een Gazelle e-bike. Kijk op gazelle.nl slash actie.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 Mediotherapie tegen hypes en hysterie. Met Erik Smit. Lieve mensen, wat fijn dat u weer aan het transistor gekluisterd bent... voor ons wekelijks uurtje radiotherapie tegen hypes en hysterie. Live vanuit Vondel C.S. neem ik dus Erik Smit. De honneurswaar voor dokter Kelder, uh, die in uh, Napels is... om naar zijn schoenmaker te bezoeken. Ja, uh, dat moet ook gebeuren. Uh, vandaag links van mij uh, aspirant dokter Divertje Kuipers. Ik werd me nog even van tevoren op de vingers getikt. Ik moest zo zeker geen dokter noemen. Nou, dat doe ik dan ook niet. Omdat uh, mag je dat doen. Ja, nou, dat is heel fijn. Daar kijken we met z'n allen heel erg naar uit. Je bent ook journalist bij FTM en je bent gespecialiseerd Gespecialiseerd in veiligheid en militaire interventies. Hè? En ja. naast natuurlijk het journalistieke werk wat je doet uh, over cybersecurity. Maar goed, daar uh, gaan we het vandaag niet over hebben. De andere twee heren die aan tafel zijn, uh, zitten. Uh, dat is professor Bas, ja, Bas Jacobs. Hoogleraar Economie en Openbare Financiën aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En dokter Xander Koolman. econoom gespecialiseerd in de gezondheidszorg... en verbond aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hartelijk welkom, heren. Goedemiddag. Goed. Hartelijk welkom nogmaals. Um, ja, bent u een beetje bijgekomen van uh, Koningsdag gisteren? Ben je dronken geworden, Bas? Uh, ik ben Koningsnacht uh, nogal doorgezakt. Dus ja. de Koningsdag is grotendeels aan me voorbij gegaan. Ja. <laughs> in bed genegen. Xander, oh, dat, dat lijkt verrassend veel op die van mij. Ik heb ook eigenlijk heel weinig gedaan. Uh, en uh, wel van alcohol genoten. Ja, mooi. Uh, die wordt je ja Dan mis ik jouw uh, commentaar. Heb jij in, in Zaandam nog... Uh, ik, heb, uh, ik had een deadline voor Fall the Money... dus ik heb vrijdag gewoon achter mijn computertje braaf uh, gezeten. Zitten tikken. Dus, maar ik heb wel oranje tompoes gegeten, dat wel. Nou, dat is heel wat, zeg. <laughs> het uh, grote nieuws van vandaag is natuurlijk uh, de, de, de liefdesverklaring... tussen de twee uh, Korea's. Een uh, historische ontmoeting tussen de twee leiders van Korea. Uh, Noord-Korea, de uh, little rocket man Kim Jong-un... en uh, president Moon van Zuid-Korea... Uh, ja, heel veel symboliek, uh, maar we hebben eigenlijk geen flauw nul wat, uh, wat de hier nou eigenlijk gezegd hebben. Wat, uh, wat, uh, wat stelt dat eigenlijk voor, Bas? Nou, ik, ik kan dat heel moeilijk beoordelen. Hier heb ik namelijk absoluut geen verstand van. Maar... Uh... Ik vind het zeer opmerkelijk en eigenlijk ook wel hoopgevend. Ik bedoel, als je het, uh, de, de ketelmuziek van de afgelopen jaren hoorde... en al die, al die testen met, de, met, de, met die raketten... Uh, daar maakte iedereen zich toch vreselijke zorgen over. Uh, de lucht lijkt nu misschien een beetje te klaren. En dat vind ik uh, een hoopgevend signaal. En professor Jacobs, zijn er nog geen economische motieven... die, uh, die een rol spelen? Hè? Dan kom ik wat meer bij u in het specialisme terecht. Uh, nou, je, je kan er een, een, een, een kronkel van maken. Namelijk, geopolitieke instabiliteit wordt minder groot in de wereld. En dat is goed voor het vertrouwen van ondernemers, beleggers. En ga zo maar door. Maar uh, ik denk dat dat voor zich spreekt. Ik denk dat, uh, dat dit vooral gezien moet worden als een politiek, politiek ontwikkeling... en niet in eerste plaats iets economisch. Ik wil economische argumenten. Dr. Kolman, het is uw beurt. <lacht> oh, ik zat ook in de politieke hoek. Ik begrijp eigenlijk van de mensen die dit veel beter begrijpen dan ik... dat die... Uh, dictator van Noord-Korea... zich op allerlei fronten eigenlijk heel rationeel en voorspelbaar uh, gedraagt. En dat er daarom misschien wat minder risico is... dan veel mensen wel denken. Maar hè, ik als lezer maak me dan heel snel zorgen... als ik kijk naar de, naar de economen die dit allemaal moeten beoordelen... en die, die de risico's moeten verwerken in allerlei uh, waarderingen... van, van aandelenfondsen van bijvoorbeeld bedrijven in Zuid-Korea... dan maak ik daaruit op dat zij ook denken dat de risico's wel meevallen. Ja, dus natuurlijk die boycotten natuurlijk van Noord-Korea en de handelsboycotten. En wat dacht je van het afschaffen van een nucleair programma, wat dat van voordeel kan opleveren. Die wordt je. Nou ja, ik denk dus niet dat uh, Kim Jong-un afstand zal uh, nemen van zijn nucleaire wapens. Want dat is eigenlijk de enige verzekering die hij heeft dat de Verenigde Staten niet op een gegeven moment zeggen van nou, we gaan even regime change doen. Dat is een hele harde les die dictators uh, wereldwijd hebben geleerd uh, met de val van Gaddafi in 2011. Want die was achteraf gezien zo dom om A zijn uh, massavernietigingswapens daar afstand van te doen. En B te vertrouwen op het woord van de Amerikanen... dat ze hem echt nooit zouden aanvallen. Ja, dat is het. we hebben gezien wat daarvan komt. Um, ja, oké. Okay. We gaan het straks nog uitgebreid hebben... natuurlijk over de dividendbelasting. Um, maar er was nog een hele andere situatie... waar we niet over goed over zijn geïnformeerd. Hyper de Hype, hoera! De buitenlandse financiering... van Nederlandse moskeeën. Dat was ook nog zoiets uh, waar we eigenlijk... heel weinig over te weten zijn gekomen... dankzij onze, uh, onze, ons kabinet. Uh, die wordt je... Uh, Even, wat, welke informatie is daar weer weggemoffeld? Ja, mede dankzij het kabinet. En nou ja, dat zie je wel vaker. Hè. Op het moment dat de politiek alvast van tevoren gaat bepalen... welke feiten onderzoekers nodig hebben... omdat ze toch al een beetje vrezen voor een mogelijke ongunstige uitkomst... dan gebeuren er rare dingen. En niet alleen in Nederland. Zoals het wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum... was in 2015 al gevraagd door het kabinet om eens onderzoek te doen... naar die geldstromen. Die konden toen niks vinden. Ja, en aan de onthullingen van Nieuwsuur en NRC Handelsblad. Dat blijkt dus omdat het kabinet die informatie achterhield voor de onderzoekers. Nou, oh, lekker. Dat zijn. Uh, Je ja, zou kunnen zeggen een beetje Russische toestanden. Het is echt manipulatie eigenlijk van die onderzoek eigenlijk. Ja, nou ja, misschien gaan we het straks nog ook hebben over de dividendbelasting. Uh, en uh, de memo, die geen memo was, en toch wel weer een memo bleek te zijn. Hè. Dit soort semantische oorlogsvoeding zien we vaker. Maar het Wetenschappelijk Onderzoek en documentatiecentrum... heeft wel meer te maken gehad met het proberen van politieke invloed. En dat vind ik een hele ernstige zaak. Dat in Nederland onderzoekers en wetenschappers ja. onder druk worden gezet. om politiek gunstige uitkomsten te presenteren. Ja, maar wat is nu echt precies het probleem met die financiering? Nou ja, het probleem. Ik denk dat eerder de belangrijke vraag is die we ons af moeten, die we moeten stellen. Van wat koop je eigenlijk ermee? Hè? Want wie betaalt, bepaalt. Ja, dan laten we dat dus even aan een uh, serieuze geleerde op dit terrein vragen. Even bellen met... Ja, aan de telefoon hebben wij professor Dr. Ashwin Ellian... hoogleraar en psychopedie van de rechtswetenschap van de Universiteit Leiden. Professor Ellian, welkom. Dank je. Uh, we horen vaak ook het argument van, ja, als het gaat om, om buitenlandse geldstromen... ja, vanuit het Vaticaan komt er toch ook geld naar Nederland? Uh, wat is dan zo controversieel aan deze manier van financiering? Nou, wie een beetje met de geschiedenis bekend is... weet dat uh, uh, zeg maar, kerken liefst willen niet uh, betalen aan het Vaticaan. Want dat is omgekeerde richting. De, zeg maar in verschillende landen moeten betalen aan het Vaticaan. Dus de katholieke kerk in Nederland moet gewoon een soort belasting betalen aan het Vaticaan. Dus ik denk dat de lokale kerken heel blij zullen zijn als, een, als het Vaticaan minder invloed op hen zou hebben in ieder geval in Nederland. Dus ik denk dat die vergelijkingen zijn een beetje verkeerd. Een beetje niet erg verkeerd omdat Kijk, als Vaticaan zou achter terreuraanslagen zitten... of omverwerken van democratische rechtsorde... zeker moeten ook die banden moeten worden verbroken. Maar dat is nu niet het geval. Ja. Maar je kunt ook in het algemeen stellen... laten we een regel maken waarom zouden religieuze instellingen... op deze manier worden gefinancierd door bedenkelijke organisaties. Ja, maar wordt hier politieke invloed gekocht eigenlijk... Ja, zeker, er wordt vooral ideologische invloed gekocht. Kijk, je betaalt niet zomaar aan een stichting. Kijk, vandaag wordt geopenbaard dat Asuna Moskee... Uh, gefinancierd door een groepering van salafisten... een vermogende groepering van salafisten uit Kuwait... die ook Al-Nusra en andere aan Al-Qaeda gelieerde groepen financieren in Syrië... Dan kun je niet denken dat, dat die mensen niet begrijpen waarom ze moeten moskee in, in Den Haag financieren. Nee. Ze begrijpen het heel goed. Nee, precies. Maar uh, rechtsstatelijk gezien, hè, want er is nog wel de nodige vrijving, hè, de, de vrijheid van meningsuiting, ja. de vrijheid van religie. Dus hoe zouden wij hier in Nederland eigenlijk mee om moeten gaan zonder dat we onze eigen open samenleving bedreigen? Uh, het hoeft helemaal niet op de samenleving bedreigd te worden. Het, zijn, het gaat hier om militante vijanden in de feite van open samenleving... Zo, uh, ik bedoel die stichtingen in die verschillende golfstaten... en je mag hen inperken. Dat is niet de inperking van vrijheid van goddienst. Want moslims mogen nog een in openbaarheid en goddienst beleiden... We kunnen ook salafisten van ons eigen zeg maar, Nederland hebben, zonder geld van buitenland. Die, die kunnen nog zeggen wat ze denken en waarin ze geloven. Maar ze hoeven niet gefinancierd te worden. Want die financiering door uh, golfstaten is bedoeld om zeg maar, salafisme, vooral uh, die vorm die ook in het Midden-Oosten en Noord-Afrika wordt, uh, wordt uh, gepropageerd, te verspreiden in Europa. En dat is gevaarlijk voor nationale veiligheid. Of gewoon daarvan kun je dit soort activiteiten intrekken. Ja, dus ja, geen inperking van Het Wordt ver en simpel aangenomen... dat dit soort inperkingen... zou de inperking van godsdienstvrijheid impliceren. He, denk, jullie zijn allemaal... Uh, u hebt nu aan tafel economen... beperking van bepaalde... Bijvoorbeeld, transacties... of beperking van bepaalde sturen... aan bepaalde banken of groepen... Van, of stichtingen in Nederland... betekent niet dat er vrij handel... of vrij markt wordt ingeperkt. Als maar goede redenen zijn... zoals bijvoorbeeld vanwege criminaliteit veiligheid of uh, redenen die geldig zouden zijn. Ja, de heer Bas Jacob zit hier ook onderhand uh, aan tafel. Is het ook eerder gebeurd dat, uh, dat echt uh, financiële dat, ja, financiering is uh, afgesloten... vanuit ideologische organisaties richting Nederland? Dat weet ik niet. Uh, ik denk dat het uh, juridisch gezien, en dat zou ik de, de rechtsgeleerden willen vragen... Ja. Uh, uh, uh, niet, niet heel uh, goed te verdragen is met allerlei vrijheden en begintse, rechtsbeginselen... die we hebben uh, uh, afgesproken. Uh, ik denk dat je mensen pas eigenlijk kan aanpakken... als er bewezen, evident, verkeerde dingen gebeuren. En ik denk, ja. Maar goed, hier heeft de heer Elian meer verstand van dan ik. Ja, hoe zit dus... het onschuldpresumptie, meneer Ellian, in deze? Eh, het gaat niet hier om een strafrechtelijke maatregel. Dit is een administratieve maatregel. Daarvoor komt ja, onschuldpresumptie niet in het strafrecht. Zeker, want niemand wordt vervolgd hier. Een overheid is ten alle tijde vrij de nationale veiligheid waarborgen via administratieve maatregelen. Dit zou een administratieve maatregel zijn. Precies, en wat we dan betreft van uh... geeft aan Asuna-moskee, zoals, uh, zoals uh, Haagse gemeente heeft uh, recentelijk gedaan. vanwege financiering dat uit die groepen kwam uit het Midden-Oosten. dat is ook geen strafrechtelijke uh, activiteit, maar administratieve act activiteit. Ja, precies. En dat moet binnen Nederland... Uh, uh, ja, en dat moet binnen Nederland dus ook wat u betreft mogelijk zijn. Hartelijk dank, professor Elian. Graag gedaan. Dank u wel. Het was de week van de memo's en de stukken. Want daar ging het afgelopen week in de Tweede Kamer over. Over memo's en stukken en natuurlijk over wie ze dat nog kon herinneren... en of al of niet en welke hoofdtafel of zijtafel dat allemaal besproken werd. Die memo's gingen over de afschaffing van de dividendbelasting... en dus over heel veel geld. 1,4 miljard euro per jaar. Premier Rutte overleefde het debat en uh, het kabinet Rutte 3 zit er nog gewoon, dus uh, die afschaffing gaat gewoon door. En na al dat politieke krakeel blijft natuurlijk de vraag over, over, de vraag open, bedoel ik, waarom ligt die maatregel nog steeds op tafel, als zelfs topambtenaren van het Ministerie van Financiën zeggen: doe het niet? Ik praat erover met uh, heel veel politieke eigenwijsheid, met Bas Jacobs, uh, hoogleraar economie, overheidsfinanciën aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Hij schreef ook een omvangrijk artikel over de afschaffing van de dividendbelasting getiteld Blind Gokken met Dividendbelasting. Eerst even over het uh, over, over, over de debat van afgelopen week. Uh, Bas, wat, uh, of meneer, dokter Jacobs eigenlijk. <laughs> Professor Jacobs, wat is u daaraan opgevallen? Uh, het belangrijkste wat mij opviel was dat alle politieke partijen... met name in oppositie, uh, bezig waren met een politiek spel... om de leugen van Rutte te ontmaskeren. Maar niet om wat voor mij het belangrijkste politieke feit was... Uh, te achterhalen of hier daadwerkelijk een vorm van... Uh, of in ieder geval, uh, voor mij wekt het allemaal de schijn van uh, machtsmisbruik... Door, uh, door, uh, door met name de VVD-politici in het kabinet. Uh, mijn indruk is... Om, dat, waarom machtsmisbruik? Want is uh, mijn indruk is dat uh, Rutte heeft besloten... Uh, min of meer ingefluisterd door zijn vrienden in het bedrijfsleven... Uh, om die dividendbelasting af te schaffen. Hij heeft dat in de formatie ingebracht. en nou ja, We weten dat uh, een van de onderhandelingspartners... dat een Maloen vond, die die moest doorslikken. Ja. Uh, we weten ook dat, uh, dat Pechtold en Buma... het uh, nooit over de dividendbelasting gehad hebben. Uh, de VVD verder ook niet. En, wat ik, vind, wat vind, vindt u wat van het proces, eigenlijk democratisch gezien? Nee, maar uh, ik vind het... Ik vind uh, het uh, daarom, dit heeft de schijn van, uh, okay. van machtsmisbruik. We hebben hier dus een premier die een niet te onderbouwen... Maatregel lijkt door te drukken in een kabinet, in een formatie. En daar had ik graag de politieke discussie over willen zien. Over die onderbouwing? Uh, nee, het afweest... maar, ook, maar het is de combinatie van we nemen dus een maatregel die economisch niet uit te leggen is. Uh, uh, op basis van uh, uh, uh, nou ja, argumentatie die door ambtenaren van onze eigen overheid uh, omver uh, wordt geblazen. En de Kamer is bezig met. Het proces of, of Rutte al dan niet heeft gejokt over die memo's. Nee, is hier uh, een groter verhaal aan de gang, namelijk dat de overheid dingen doet om bepaalde deelbelangen te dienen... die niet in het maatschappelijk belang zijn. En daar vind ik dat de discussie over La, nou gaat. Nou, laten we daar dan eens even over hebben. Want dat, dat niet in het maatschappelijk belang zijn... Dat, dat, dat, dat moeten we kunnen kwantificeren. We zijn hier economen onder elkaar. En daar wil ik dan wel eens de cijfertjes even voor op een rij zetten. Um, wat is dat kostenplaatje op het langere termijn? Uh, reken dat uh, de luisteraars even voor. Is, we hebben het over 1,4 miljard per jaar. Uh, en in feite, als het nu uh, aankomende september wordt afgeschaft... Dan dus dat tot een, ja, een mm -hmm. tot een lengte van jaar tot in de eeuwigheid. Ieder jaar, wat, wat, wat, als je dat naar, naar het huidige moment zou moeten terugrekenen... wat kost dat dan nu eigenlijk, als je al afziet van al die inkomsten? Oké, okay, moet je, je moet dus een, een, een, een kastroom gaan verdisconteren, noemen, zo noemen economen dat. Dus je gaat al die bedragen optellen... en je maakt een correctie voor, uh, voor het rendement op die aandelen... en je maakt een correctie voor het feit dat die dividenden misschien ook nog wel groeien door de tijd. Nou, Mijn inschatting zou, zou dan zijn dat het contant gemaakt zou ergens rond de 20, 30 miljard zou zijn. Ja. En, uh, dat is enorm een bak geld. Dat is, uh, en uh, dat doe je dus, en dat, dat vond ik toch het meest opvallend uit die, uit die memo's. Dat doe je dus eigenlijk om de kans te vergroten dat twee hoofdkantoren zich in Nederland vestigen. Dus om twee hoofdkantoren naar Nederland te halen, gooien we eventjes uh, uh, uh, een tig aantal miljarden over de balk. Waarvan ook de ambtenaren zeggen, het is uh, absoluut geen garantie. En als je nou gaat nadenken over wat, wat hier aan uh, mogelijke voordelen aan zit. Nou, Misschien een paar ja, banen maar met laat daar hoofd even, over hoofdkantoren. Ja. Maar dus enorme kostenpost voor de, voor de, voor de staat. Dus de betalen. Maar wat zijn nu echt de argumenten eigenlijk die zouden kunnen pleiten... voor de uh, afschaffing van de dividendbelasting? Oké, okay, uh, en nu moet ik ja. even een ingewikkelde ja. economieles geven. Uh, nou, dat geeft. is niet erg, als het maar een beetje eenvoudig wordt uitgelegd... Ben ik ben uh, ik er helemaal voor. Uh, de, de cruciale vraag bij die dividendbelasting is of uiteindelijk... Uh, uh, de Nederlandse bedrijven hogere kosten van het aantrekken van vermogen hebben... Uh, en daardoor minder gaan investeren en dus ook minder werkgelegenheid creë creëren. Nou, Nu is de vraag, leidt de afschaffing van de dividendbelasting tot hogere of lagere kapitaalkosten voor Nederlandse bedrijven. Uh, dat is om een drietal redenen niet waarschijnlijk. De eerste is dat Nederlandse bedrijven zijn niet per se afhankelijk van aandeelhouders... die bijvoorbeeld in Engeland zitten... die hun dividendbelasting niet kunnen verrekenen. Je kunnen bijvoorbeeld bij Nederlandse pensioenfondsen geld ophalen... betalen geen dividendbelasting of andere uh, uh, beleggers. In heel Europa is het gangbaar dat beleggers... Hun dividendbelasting of kunnen verrekenen of geen dividendbelasting betalen. Ja. Dus Nederlandse bedrijven. Maakt helemaal eigenlijk geen zak uit. Uh, Bro, die Engelse aandeelhouder moet gewoon slikken als hij zijn eigen dividendbelasting niet terug kan krijgen. Maar de Nederlandse bedrijven zullen niet zien dat hun kapitaalkosten omlaag gaan. Uh, uh, door uh, de, de, de, de Nederlandse dividendbelasting. Twee. Zelfs al kan je het niet verrekenen, heb ik net al gelegd, uitgelegd, ja. uh, er zijn heel veel afspraken, standaard richtlijn van de OESO, dat je gewoon je dividendbelasting kan verrekenen met de belastingen. Dus dan, ook dan betaal je geen dividendbelasting. Derde, uh, zelfs al kan je het niet verrekenen, dan is het de vraag of bedrijven hun investeringen financieren aan de marge met nieuwe aandelenemissies of met ingehouden ja. winst. In het laatste geval doet de dividendbelasting ook niks. Want als je je ingehouden winst opnieuw weer investeert... bespaar je dividendbelasting als je je ingehouden winst niet uitkeert. Ja. En dat komt dan later op het moment dat het die investering rendement oplevert. Maar op dat moment beïnvloedt de dividendbelasting ook niet de bedrijfsinvesteringen. Nou, dus je hebt drie condities nodig. Eén, je hebt aandeelhouders nodig die met geen mogelijkheid onder die dividendbelasting vandaan kunnen. Twee, je hebt nodig dat uh, uh, bedrijven of aandeelhouders... dus niet kunnen verrekenen. Ja. Drie, je hebt nodig dat uh, de... Uh, die zijn er overigens, de Britse aandeelhouders. Ja, die Britse aandeelhouders. dat is het hele Shell. Maar, maar oh, zelfs als je naar Unilever en Shell gaat kijken... er zijn een paar schattingen gemaakt... van hoeveel van die aandeelhouders van die bedrijven... kunnen nou hun dividendbelasting gewoon verrekenen. SOMO heeft dat gedaan. Over 70% van de aandeelhouders kan gewoon verrekenen. Dus ja. maar ook nog maar een minderheid van de aandeelhouders van die be, uh, bedrijven... Die, die, ja. die kan niet onder die dividendbelasting vandaan komen. Maar dan is dus de derde investeren die bedrijven hun uh, uh, uh, financieren die bedrijven een investering met ingehouden winst... of met uh, nieuwe aandelenemissies. En uh, het, uh, het grootste deel van de investering wordt ge uh, gefinancierd met ingehouden winst... en niet met aandelenemissies. Dus dan doet de dividendbelasting ook niks voor die bedrijven. Dus je kan theoretisch, met logische argumentatie... Ja. Uh, tot de conclusie komen dat het uitermate onwaarschijnlijk is... dat de dividendbelasting een effect zal hebben op de bereidheid van Nederlandse bedrijven om te investeren... en daarmee de werkgelegenheid. En daarmee economische positieve impulsen teweeg brengen. Een kleine peer-review aan tafel. Ja, de de dokter Polman, <laughs> ja, ja, ja, ja. Als ik kijk naar de arbeidsmarkt, dan is die op dit moment eh, krap. Krapper aan het worden. En dat ziet er ook naar uit dat dat zo even blijft. Nou, niet, is die arbeidsmarkt niet overal even krap. Hè? Dan heb je in Rotterdam bijvoorbeeld best hele arbeidsgroepen... die niet echt goed aan dat arbeidsproces kunnen deelnemen. Maar laten dat nou net niet de mensen zijn... die op hoofdkantoren van dit soort bedrijven werken. Dus wat ik, wil, uh, wat ik me afvraag is, stel je voor dat het... Ik ben overtuigd hoor, het verhaal helemaal. Maar uh, stel je voor dat het wel werkgelegenheid zou opleveren. Wat doet het dan in een economie zoals die van Nederland... waar de arbeidsmarkt al krap is, juist rondom in de, en de vraag naar arbeid... van hoger opgeleide mensen die hier zouden kunnen komen werken? Ja. En we hebben het natuurlijk ook wel eens een keer in Nederland zelf een keertje meegemaakt. Ja. Uh, dokter Kommel, u, u, u bent een inwoner van Eindhoven, oorspronkelijk althans. Ja, ja geboren en geboren huh? Eindhovenaar. En eigenlijk uh, toen de tijd uh, identificeerde elk Eindhovenaar... buiten PSV, zich ook heel veel met Philips. En, uh, en elk in mijn omgeving werkt daar ook heel veel uh, ouders uh, van kinderen... Die ik, waarmee ik opgroeide, ook bij Philips. En we maakten ons enorme zorgen toen uh, Philips ging verhuizen van Amsterdam... van Eindhoven naar Amsterdam. En dat dat einde van de weggelegenheid en de economische groei... in Eindhoven zou zijn voor de decennia daarna. Nou, inmiddels zijn we decennia daarna en kunnen we terugkijken. En ik denk dat er weinig regio's zijn, misschien geen één... Nee, in heel Nederland, een. waar het zo goed gaat... als de regio die achtergelaten is door Philips. Chinese groeipercentages, eh, voornamelijk de afgelopen weken uit de krant. Dus er is eigenlijk helemaal geen argument... Te noemen. En, en toch gebeurt het. En, en, en zelfs het verplaatsen van het hoofdkantoor... is zeer betwistbaar. Eh, er is eigenlijk amper natuurlijk ook echt een duidelijk... of goed eh, een wetenschappelijk onderzoek... zeker op dat gebied, mm -hmm. die verplaatsing van de hoofdkantoren... Um, Professor Jacobs, u heeft um, ook goed gekeken naar die memo's zelf. Um, he, uh, u heeft eigenlijk helemaal geen enkel argument eruit kunnen halen... van wat nou, he, een, een echte reden van wat nou... Uh, Je moet het ook dus niet economisch interpreteren. Ik denk dat puur Mark portie. Rutte heeft gedacht... deze twee bedrijven verdwijnen heel misschien uit Nederland... en dat gaat onder mijn presidentschap, premierschap, niet gebeuren. Dat. En... Uh, ik denk dat dat het enige is. Het is, het is. het is gewoon echt alleen maar... de kans dat die bedrijven vertrekken... daar, daar wil ik niet meemaken. Dus meer politiek PR gedreven inderdaad. Want uh, ik kan er geen gedreven, andere ja. logische coherente... Uh, en, en hier komen denk ik al die opmerkingen over... dat uh, tot diepst in zijn vezels voelen vandaan. Ja. Uh, <laughs> ja. bedoel, bedoel, uh, ik denk dat hij zich daadwerkelijk bang heeft laten maken... door deze twee multinationals... dat ze daadwerkelijk uh, een hoofdkantoor... Bedoel, dat brexit-argument, ook heel, heel raar... met brexit wil je juist als hoofdkantoor... Ja. niet in land zitten waar, waar allemaal chaos ontstaat. Dus, dus ik begrijp niet waarom deze logica... Maar maakt u zich dan zorgen over? Dat misschien het premier niet vatbaar is... voor uh, nou, dit soort logische redenaties. Ook niet van zijn eigen ambtenaren. Daar maak en ik ook... me zeer zorgen over. Maar dit is meer een algemeen probleem. Dat, ja. uh, je ziet dat uh, economische beleidsanalyse... steeds minder belangrijk wordt gevonden. Uh, je ziet dat... Politiek steeds meer op basis van ad-hokkig uh, ballonnetjes. Uh, bedoelt, die dividendbelasting komt gewoon uit de lucht vallen. Bij die formatie is daarvoor uh, niet uh, onderdeel geweest... van maatschappelijke discussie, niet in verkiezingsprogramma's enzovoort. Uh, blijkbaar wel achter de schermen in bepaalde kringen... waar een paar bedrijven er vanaf wilden, begrijp ik ook nog... maar dat... Uh, dat is, dat is niet op de manier waarop je uh, economisch beleid wil maken. Nee. Een, een ander voorbeeld deze week. We zagen de PvdA komen met plannen om de AOW-leeftijd ja. te verlagen... niet meer te koppelen aan de levensverwachting... uitzonderingen voor bezware nee. beroepen te maken. En als je dan dat gaat bestuderen... dan zou je toch verwachten dat van een serieuze politieke partij met een serieuze geschiedenis als het gaat om sociale zekerheid... en het nadenken over zaken als, uh, als, uh, als ons pensioenstelsel... dat er ook een serieus beleidsvoorstel onder zit. En dat is dus helemaal niks. Ja, het is dan je eigen En, en, en ja. dit vind ik het probleem. Namelijk We zijn dus iedere keer bezig met, met gewoon een soort, soort luchtballonnetjes... in die politieke arena. Ik vind ook hier dat, dat, dat, dat de pers te weinig graaft... Te weinig doorzaagt, te weinig erop ingaat om gewoon deze, deze ballonnen door te prikken. We investeren dus in feite 1,4 miljard met elkaar, met alle burgers van Nederland met elkaar. om in het prestige en de PR van, van Rutte eigenlijk. dat hij op een goede manier de geschiedenisboekjes in ingaat, als ik dat kort mag samenvatten. Nee, dat is lijkt, jouw... lijkt me een aannemelijke samenvatting. En het ja. is niet jouw investering die jij nou het liefst had gedaan? Uh... Nog, ik, bedoel, nee. uh, ik denk dat beleid gemaakt moet worden op basis van. Uh, uiteindelijk zijn de maatschappelijke opbrengsten groter dan de kosten. En. Uh, uh, uh, kleiner dan de, uh, nee, sorry, groter <lacht> dan de kosten. En uh, hier zijn de kosten groter dan de opbrengsten. Dat en dus duidelijk. moet je het niet doen. Hartelijk dank, professor Jacobs, hoogleraar Economie, Overheidsfinanciën aan de Erasmus-Universiteit van Rotterdam. En dan is het nu tijd voor. De jonge dokter. Ja, en wanneer chirurgen een hersenoperatie doen... bijvoorbeeld door een tumor weg te halen... moet er natuurlijk ook wel eens een keer een schedeldakje gelicht worden. Jordan Bos van de TU Eindhoven, ja, daar zijn we weer. Onze jonge dokter van vandaag heeft een robot ontworpen... en ontwikkeld die de gaatje in, in een hoofd kan boren. Diewertje, dat is iets voor jou. Jazeker, ik vind het echt uh, heel erg interessant. Een, uh, een beetje robotica, dat is nooit weg. Jordan, kandidaat, welkom. Je hebt dus een robot gebouwd... die heel erg precies een gat in schedels kan boren... En dat kan chirurgen natuurlijk een heel hoop werk schelen. Uh, je promoveerde onlangs op 16 april. Maar vandaag doen we het gewoon nog even dunnetjes over. Dus ik zou zo zeggen: brand los. Ja, dankjewel. Het achterliggende doel van mijn onderzoek is om meer mensen betere zorg te geven. En ik geloof dat we dit kunnen doen door chirurgen nieuwe gereedschappen te geven. Dus zoals jullie al zeiden: uh, ik heb tijdens mijn promotieonderzoek een, een nieuwe medische robot ontwikkeld. Die gestuurd door CT-scans heel nauwkeurig bot kan verwijderen. En ik noem deze robot RoboSculpt... waarmee we dus de capaciteiten van chirurgen kunnen vergroten... waarmee we hopelijk dan die compl complexe botverwijderoperaties... nog beter uit kunnen voeren. En RoboSculpt is ontwikkeld voor operaties rond het oor... waar dus botverwijderd moet worden om infecties te verwijderen... tumoren te verwijderen, maar ook gehoorimplantaties te plaatsen. Uh, momenteel had je chirurg daar met een vlijmscherp vreesje... het laagje voor laagje bot weg heel dicht bij kritieke structuren... zoals bijvoorbeeld de zenuwen, bloedvaten... je gaan en je binnenoor. En dat doet hij soms wel uren achter elkaar... met slecht zicht door zijn microscoop. Want hij ziet vooral bloed- en botveilsel. Dus uh, concluderend zijn deze operaties ingrijpend van de patiënt... Uh, risicovol, maar ook uh, ver is het uiterste van de chirurgen. En als oplossing heb ik dus een nieuwe robot ontwikkeld... die uh, gestuurd door CT-scanners, navigatie... Uh, hopelijk in de toekomst die operaties... Uh, beter uit kan voeren, zoals bijvoorbeeld om minder bot te verwijderen... dus minder ingrijpen te gaan doen, risico's te verlagen... en, uh, en uh, om de chirurg te ontlasten eigenlijk. Ja. ja en, en wanneer verwacht je dat chirurgen er echt gebruik van kunnen gaan maken? Want je hebt nu het eerste onderzoek gedaan... ik denk dat het ook eerst getest moet gaan worden. Ja, dus de, het eerste prototype staat waarmee we de, in de komende maanden... de eerste pre testen willen gaan doen... Dus dat is op mensen die overleden zijn en zich ter beschikking van de wetenschap hebben gesteld. Ja, daarna moet er een heel proces ingegaan worden voor qua regelgeving, extra testen. Dus over een aantal jaar zal deze robot pas. Ik heb er al inschatting gemaakt over de kostenbesparing. Want ik wil, ik wil centen, wil ik iets over horen. Ja, dat is best moeilijk, want er zijn meerdere operaties waarbij we deze robot kunnen gaan gebruiken. Um, Bijvoorbeeld bij een gehoorimplantatie, een cochleaire implantatie... moeten ze een, een, een, een elektrode in je slakhuis plaatsen. Daar verhaalt de chirurg nu echt een trechter van bot weg. Omdat wij precies weten waar we naartoe uh, kunnen en moeten... met al die, hoe we al die kritieke structuur komen. Want wij, ik ook aan de hand van de CT-scan... kunnen wij daar direct door een klein gaatje naartoe. Dus wij kunnen dat sneller en veel minder ingrijpend gaan doen. Maar, en de patiënt kan ook op... sneller naar huis. Wat natuurlijk ook weer in de zorgkosten zal schelen. Dat de hele... hopelijk ook, ja. De, de helingstijd zal ook mogelijk ook korter kunnen. Maar ja. echt uh, harde nummers kan ik nog niet geven. Hey, en over centjes gesproken inderdaad. Want uh, we konden jouw promotieonderzoek niet lezen. Want er zit een patent op. Uh, mocht jouw verdediging 16 april jongens, dat was wel gewoon openbaar? Ja, de verdediging was gewoon openbaar. Alleen inderdaad er zit een embargo op mijn uh, proefschrift... van een jaar. We, uh, ja in verband met de aanvraag van meerdere patenten. Ja, en zie je daar zelf ook nog wat centjes van terug van het patent? Van de, de vruchten van, van, van jouw werk, pluk je daar ook nog wat van? Ja, nou, als promovendus ben je in dienst van, de, in mijn geval, TU Eindhoven... en die is dus ook eigenaar van die patenten. Um, maar ja, we gaan nu wel verder met een, met een bedrijf... Eindhoven Medical Robotics, waarmee we dit echt naar de markt gaan brengen. En ja, dan... Uh, hopelijk op hop de lange termijn dan... Uh... Juist, hopelijk in de lange termijn wel, ja. Verdient het zich allemaal terug. Ja. Hartelijk dank. Ik zou zo zeggen, Ora Est... Dank u wel. Dokter met Erik Smit. Hoe gaan we naar onze oude dag toe? En hoe gaan we die vooral doorbrengen... als we inderdaad eh, zelf niet meer zelfstandig naar het eh, toilet kunnen? Er is de laatste jaren heel veel aandacht voor dit eh, onderwerp. Een beetje begonnen natuurlijk in 2015 met Hugo Borst. Eh, met, zijn te, ja, met het uitkomen van zijn boek eh, Ma. En eh, daarbij gepaard gaat het natuurlijk een, een roep om steeds meer geld. Om, omdat inderdaad de urine ons inmiddels langs de enkels loopt. En omdat het personeel zo overbelast is... dat er sprake is van wantoestanden. Sterker, Borst spreekt zelfs van dat er ja, mensenrechten worden geschonden. Ja, dat is nogal wat. Um, nou, het beeld ontstaat natuurlijk de laatste jaren van een zorgzeker, waar zoveel wordt beknibbeld dat het tussen de, de spuigaten uitloopt. Uh, ja, Dr. Xander Koolman, klopt dat beeld eigenlijk... Nou, wat zeker klopt is dat er per patiëntengroep of per ouderen langzaamhand minder zorg geleverd wordt. Dus dat is denk ik waar mensen op reageren. Maar als we gewoon naar de macrocijfers kijken, dan maakt de zorg een financiële groei door... waar vrijwel elke andere sector jaloers op zou zijn. En al heel veel jaar en ook met grote zekerheid naar de toekomst toe dat dat zo zal blijven. Ja. En dan, waar heeft u het dan over? Want wat voor zorg, als ik nou eens nou, even uit elkaar wil halen... waar, waar hebben we het over als we over de zorg praat? Want nou, laat, laat, Borst dus, heeft het over... Een paar cijfertjes, als ik ja, mag beneden. graag, graag ja. dus we, oh, dus we geven nu per burger ongeveer 5.700 euro uit. Uh, dit kabinet komt nu met een voorstel om uh, um, via hoofdlijnakkoorden allerlei... Uh, groei ook een beetje te beteugelen. Maar dat, al die beteugelde groei samen... mag dan toch nog acht, 18 miljard bovenop de huidige uitgaven uh, betekenen. En dat is dus iets meer dan 1000 euro per burger erbij. Dus dan gaan we naar eh, 6700 euro per burger. En inmiddels is het zo dat als ik, ik... Ik vraag aan mijn studenten altijd... als je nou de kans had om je niet te verzekeren... en je zou die, dat geld in je zak mogen houden... zou je dat dan doen? En dan eh, er gaan steeds meer handjes omhoog. Hè? Steeds meer mensen zeggen... Van, dat is toch een heel groot bedrag... Uh, maar het is natuurlijk ook heel mooi goed. Hè? We zijn op die manier ja. eh, zorgen wij voor elkaar. En met name voor onze ouderen. Ja. Want daar gaat een groot deel van het geld naartoe. Ja, en, en dat is even... waar het, ik even een verschil maak. Je hebt in de zorgkosten in als geheel... daar heb je natuurlijk de kosten die we nodig hebben. Nou, bijvoorbeeld door uh, ingrepen zoals uh, onze jonge dokters... zo even aangaf in de toekomst. Uh, om, om, om operaties te doen. Hè, de, de cure, om het zo maar te zeggen. En daarnaast de care. en Dat is eigenlijk natuurlijk, hè, het verzorgen van mensen. Als ik, niet, als ik me niet vergis. Dat is natuurlijk eigenlijk waar uh, Borst... natuurlijk over uh, uh, uh, op, de, op de trommel heeft geslagen. Waar, uh, waar we dus zien dat er dus veel misgaat. Uh, en dat, dat dus... Dus nu veel weer aan, aan, aan ja, bezuiniging, bezuinigingen zijn teruggedraaid. Het vorige kabinet nog... Um, maar is dat nou vol te houden kunnen op de langere termijn? Ja. Ik, ik, ik hoor u zeggen dat dat uh, niet het geval is. Dus eigenlijk was het, was het een beetje de taak van Martin van Rijn... om de kosten per ouderen terug te brengen. Hè. Dat is, daar, gingen die, daar ging de transitie in de langdurige zorg over. Zodat als we dan nu uh, vanwege de, uh, de demografische ontwikkelingen... steeds meer ouderen zouden krijgen... dat we dan niet zeg maar uh, P maal Q moeten hoeven te doen. Hè. Dat het niet uh, uh, evenzeer zou reizen, uh, die kosten. Uh, kijken we nu terug naar hoe succesvol hij daarin is geweest in die bezuinigingen... dan zien we dat er wel degelijk toegankelijkheid is komen te vervallen. Allerlei vormen van zorg zijn inderdaad weggesneden. Maar de kosten per ouderen zijn niet zo sterk gedaald als we hadden gehoopt. En zeker niet nu we ook zien dat Hugo Borst die 2,1 miljard krijgt... En uh, Dus die extra investering in kwaliteit van zorg... voor de mensen die in een verpleeghuis zitten... die zorgt ervoor dat wij een bedrag wat nu ongeveer 8 miljard is... aan verpleeghuiszorg binnenkort gaan oprekken naar ruim 10 miljard. En, en dat is nog maar een klein deel van de oudere zorg. Hè? Dat is ja. natuurlijk 5% van de ouderen komt uiteindelijk in een verpleeghuis terecht. En al die anderen krijgen andere vormen van zorg. Uh, dat gun ik iedereen heel erg. Hè? Maar daardoor ontstaat er wel uh, een grote druk op de zorguitgaven... Dus en dat is weer die verklaring waarom mensen steeds, maar steeds klagen... en zeggen dat het wordt allemaal slechter ja, dat is per burger ook soms wel waar. Is ja. dit nou zo'n zo soort ad-hoc-maatregel... waar we het net ook even eerder met professor Jacobs over hadden... dat er eerder wordt gekeken naar de korte termijn... van waar maken mensen zich nu zorgen over... wat is vandaag het gesprek van de dag... ten opzichte van lange termijn beleid wat toch wel ja, zeker ook met de zorg dat het over soms tientallen jaren moet gaan... Ja, ja, ik denk, denk dat uh, eigenlijk als reactie op die transitie uh, uh, een aantal verpleeghuizen best heel slechte zorg zijn gaan leveren. Dat is in het nieuws gekomen. En uh, daar is denk ik ook die reactie van Hugo Borst op, op, op gekomen. maatschappelijke onrust. En daardoor is nu het beeld geschetst dat wij, uh, met het voorstel van die 2,1 miljard, dat wij die kwaliteit van verpleeghuiszorg wezenlijk kunnen verbeteren. Uh, en dat kan in deze periode ook nog wel echt. Hè? Dat is doorgerekend. En dat kunnen we inderdaad met elkaar opbrengen. Uh, maar ik denk dat het veel lastiger wordt om dat te blijven kunnen opbrengen op het moment dat uh, de babyboomers in de leeftijdscategorie terechtkomen ja, dat ze opgenomen worden. Want er komt maar, er heel veel aan. Wanneer is dat? Ja, dus bij 75 plus zien we uh, eigenlijk dat de kans op een opname in een verpleeghuis dramatisch toeneemt. En, en 80 plus, dan wordt het nog weer, nog weer sterker. Dus dat zijn de leeftijden waarbij mensen zo kwetsbaar komen. En dat, die grote, die, groepen, die, die komen groepen komen eraan. Ja, wij, wij gaan vanavond uh, het verjaardag vieren van mijn vader. Die wordt 75. Net een oh, paar kijk. jaar worden de babyboomers uit. Dankjewel. Uh, maar over een paar jaar zijn de babyboomers aan de beurt. Hè. En die ontwikkeling komt net na deze regeerperiode. Ja. Dus daar heeft dit, dit kabinet al niet zo heel veel last van... maar die ja. kosten die gaan explosief op toenemen dat, dat zei ook het CPB dat het een paar weken geleden hebben de cijfers uitkomt. 4,9 procent gaat het omhoog. Ook al in deze kabinetsperiode trouwens. En um, nou ja, de, de vraag is uiteindelijk... Uh, wat, wat willen wij met, met, met ons allemaal? He, we, we, we, we, ik vind het natuurlijk, dat het betoog van borst natuurlijk... dat kan ik helemaal mee invoelen. Ik neem aan uh, u ook, professor Jacobs, mm -hmm. maar... Uh, uiteindelijk bepalen we met elkaar natuurlijk... wat we elkaar ook aan zorg geven en verlenen. Uh, en als we dat een, een niveau voor hebben bepaald... dan moet het, uh, moet het gefinancierd zien te worden. Nou, we, we komen er dus achter, uh, dokter Koolman, dat, dat die centjes er niet zijn op lange ja. termijn. Nou, Hoe nu? Ja, wat we eigenlijk zien in... Uh, in eigenlijk... Alle analyses van zorguitgaven is dat vergrijzing... helemaal niet zo'n groot effect heeft op die zorguitgaven. En dat verbaast eigenlijk iedereen. Alle gezondheidseconomen die daar nou voor het eerst naar kijken... die denken, wat is hier aan de hand? En dat komt eigenlijk omdat de samenleving aan zorg uitgeeft... wat het kan dragen. En als het moment, op het moment dat het geld op is... bijvoorbeeld omdat er ook een zwaarder beroep op de AOW wordt gedaan... Euh, hè, dan kunnen we op een gegeven moment kunnen we die collectieve lasten... nog verder omhoog euh, stuwen. En dan zullen de, kost, de zorguitgaven gewoon euh, niet meer verder groeien. Dus euh, wat we gaan zien is dat die zorguitgaven bepaald worden... niet door de vraag, maar door de economische draagkracht... Van, hè, van onze economie en van de samenleving. En dat betekent uiteindelijk dat als die zorgvraag echt komt... dat we rekening moeten houden met het uitkleden van het pakket. En, euh, en ook met het euh, verminderen van de toegankelijkheid. Kijkend naar de transitie van minister Van Rijn eh, of staatssecretaris Van Rijn eh, van de vorige kabinetsperiode, dan zien we eigenlijk al hoe dat eruit gaat zien. Ja, maar dat willen we dus niet. Dat, we, we willen dat. dat, dat die, die... Ja, maar we willen. We, willen, uh, we want to have our cake in it too. Uh, ja. We willen en, en de best denkbare zorg. En we willen dat de staat, dus wij allemaal daarvoor gaan betalen... maar we willen niet betalen als we zelf zien dat die zorgrekeningen... in de vorm van onze premies of in de vorm van onze uh, uh, belastingen... of in de vorm van uh, de, uh, de afdrachten voor de werkgevers uh, toenemen. En, uh, uh, en dat is het probleem met collectief gefinancierde systemen. Mensen zien niet wat het kost, maar alleen wat ze eruit krijgen. En als dat slechter wordt, beginnen mensen te stijgen en uh, uh, terecht uh, of onterecht. Maar uh, er zijn dus verschillende manieren denkbaar... om deze, de, de, dit plaatje kloppend te krijgen. Je kan, zoals uh, Sander zegt... Het pakket verkleinen, je kan minder publiek organiseren. Je kan natuurlijk ook besluiten om een deel van de kosten... wel collectief te laten dragen. Uh, ja. En ik denk dat het ook gaat gebeuren. Dat, uh, ik denk ook dat mensen dat bereid zijn om te doen. Privaat bedoel je... Nee, e. en derde is dat er meer private bijdragen komen. Oh, ja. Dus dat er meer constructies, uh, privaat-publieke constructies komen... dat bijvoorbeeld uh, mensen uh, sterkere vermogenstoetsen krijgen... bij uh, bejaardenhuizen en dat soort zaken. Zo dat mensen die het kunnen dragen, die vermogend genoeg zijn... een groter deel van hun eigen zorgkosten gaan dragen. Ik denk dat je op al die drie gebieden bewegingen gaat zien... Ja. omdat natuurlijk... Met, met betere medicijnen, Dr. betere Kom. behandelingen, betere... Ja, ja. Uh, uh, Dr. Kom, ziet u dat ook zo? Ja, ja het, het, het, het, dat lijkt heel voor de hand liggend. En ik denk dat die deze, deze richting ingaan. Maar uh, daarmee komen we toch best wel in de problemen. Want als we kijken naar de mensen die de zorg gebruiken... de verpleeghuiszorg, dan zijn dat met name de eerste... Drie inkomenscentielen, oftewel de mensen zonder eigen woning. Eh, die maken veel meer gebruik van, uh, van deze zorg, hebben ook veel minder kapitaal opgebouwd. Dus waar de 60-plussers uh, de die een eigen woning hebben, nu gemiddeld genomen een kapitaal hebben opgebouwd van vier ton. En dat stijgt deze, dit jaar en afgelopen jaar en volgend jaar enorm veel. Mm -hmm. uh, dat vermogen dat stijgt. Maar die groepen gaan veel minder van deze zorg gebruiken. Uh, en de vraag is dus, wat gaan we doen met die andere groepen... die, uh, die veel vaker aanspraak willen maken op deze zorg. En dan denk ik, als we die mensen dezelfde toegang willen bieden... en dezelfde kwaliteit, zoals Hugo Borst dat ook wil... dan moeten er echt volop extra collectieve middelen bij... En waar en komen, waar die, komen vandaan? die vandaan? Ja. Centjes. Waar komen, nou, ja. maar doe ze een voorstel. Nou, Denk als een ondernemer. Ja. Dus waar ga je die centen vandaan <laughs> halen? Nou, uh, wat mij altijd opvalt als je kijkt naar die generatie dan, dan, dan, en als je kijkt naar de kosten die eraan komen voor die generatie, dan is dat geld er dus ruim. Hè? Dat geld, die, die generatie beschikt over dat geld. De babyboomgeneratie, ja, die ja, is rijker ja. dan ooit. Eigenlijk. Ja, dus is het de vraag? las ja. ik laatst. Ja, kunnen we die, zorg die er, die de, die de, zorgkosten die eraan komen betalen? Kunnen we die zorg toegankelijk houden en van hoge kwaliteit? Ja, maar de vraag is: kunnen we ook aan dat geld? En dat geld zit vooral in stenen. En, en we zeggen altijd: uh, steenrijk maar straatarm. Hè? Dat is een gevleugelde uitdrukking die bedoeld is van ja, kan allemaal, je kan geld hebben in stenen, maar hoe krijg je het er weer uit? Uh, dat, uh, zonder dat je dan uh, je woning op uh, hoeft te geven. Uh, dus er zijn allerlei problemen die ontstaan bij als je mensen uh, met een eigen woning dwingt om dat geld uh, af te staan, of wat dan ook. Dus daar moet je als overheid een oplossing op bedenken. Als je mensen nu zelf in staat stelt om hun eigen zorg aan te vullen of te, te financieren, dan, moet je, uh, dan realiseer je dat je alleen maar die mensen eigenlijk aanspreekt... die dat vrij besteedbare kapitaal hebben liggen. En dat is ja. nou net niet de grote bulk van het geld. Dus Ik hoor u eigenlijk zeggen dat het makkelijker moet worden... om je eigen huis op te eten, zodat maar je... Ik denk eh, dat het he? denkbaar is, hoor, ja. met zogenaamde omkeerhypotheken. Dus ja. dat mensen wel in hun huis kunnen blijven wonen... maar eigenlijk het, een huis verkopen aan de bank in ruil voor... Een jaarlijkse uitkering en op het moment dat ze overlijden. dat het huis toevalt aan de bank. Maar, maar wordt daar niet al langer over nagedacht? Hè? De combinatie van wonen, zeker. pensioen en zorg? Omdat, zeker. zeker op de tijd. Maar dat, je... Maar, maar dat zie, zie, je, zie je in al die discussies: dat die systemen zijn ingewikkeld. Zo ingewikkeld zelf. En verzokerd natuurlijk. En iedereen zit langs eigen lijnen. Dus de pensioenmensen praten over de pensioenen. De zorgmensen Precies. over de zorg enzovoort. En de ja. woningmarkt mensen over de woningmarkt. Maar die, die, die systemen zijn niet op elkaar aangesloten in Nederland. En dat, uh, en dat is een probleem. Want daardoor zitten ze elkaar in de weg. Dus het is niet zo denk ik ook dat er geen oplossingen denkbaar zijn. Ik gaf er net één. Ja. Ik denk dat het hier echt een politiek-economie-probleem ook weer is. Want uh, wie hebben de meeste stemmen? Dat zijn die, weer die grote groep. Wat oudere mensen. Er zijn in Duitsland berekeningen gemaakt door Duitse econoom Hans Werner Die zegt dat ergens in de 2020-jaren. Duitsland langzaam verandert in een gerontocratie. Waarin de 55-plussers de absolute meerderheid krijgen in, uh, in het electoraat. Ja, en dan, en, en electoraat dan kan je wordt... dus alle, alle maatregelen die je wil nemen. Zoals bijvoorbeeld misschien het wat zwaarder belasten van, van, van vermogen. Uh, of dat soort dingen. kan je niet meer nemen. Want die groep is daar tegen. Ja, dat zal al veel gezeverd gaan worden tegen die ja. tijd. Maar dat is best lastig inderdaad. Want uh, als je dit, de centjes wil afpakken van... Uh, nou, om het zomaar te zeggen, van uh, de babyboomers. En, en die babyboomers hebben het tegelijkertijd voor het zeggen. Dan, dan wordt het een beetje ingewikkeld om dat, uh, Ja, dus je kunt, je kunt aan de ene kant kun je ze verleiden. Dat klinkt, dat, dat klinkt eigenlijk dat je langzamerhand... een beetje uh, een beweging gaat optuigen richting revolutie, volgens mij. Ja, Tof, ja, ja tegelijkertijd huh? is het ook weer niet te huh? zwaar. Moet het ook niet te groot maken. Want wat we, wat we gezien hebben is... Uh, dat is hebben we hebben wat signalen uit opgeleverd onderzoek, dat als je aan ouderen vraagt... Eh, hoe belangrijk vindt u het... dat uw geld doorgaat naar de volgende generatie? Dan zeggen zeggen natuurlijk in, in woorden allemaal... superbelangrijk en dat mag nooit gebeuren. En ik heb al belasting betaald. Twee, ik wil geen twee keer belasten. Al die argumenten. Maar... als je ze dan vraagt, wat bent u bereid om... consumptie van vandaag op te offeren... zodat u meer, hè, dat er meer geld... van u naar uw volgende generatie gaat. Hè, dus dat, dan, dan leggen we een trade-off voor. En dan zien we in één keer dat dat bijna niks is. Eh, dus eigenlijk zijn die mensen... helemaal niet van mening dat het zo belangrijk... is. Belangrijk is dat ze euro per euro dat geld doorgeven aan die volgende generatie. En een groot deel van het geld is ook wat wij noemen windfall profits. Dat wil zeggen, dat is hen toegevallen... Ja, je hebt een huis... Ja, leg je... het eens dus uit wat een windfall profit ja, dus hebt... is, want het is een beetje opnomen. jargon ja, ja, ja, net. Ja, je, hebt... Ja, je, hebt dus, je hebt dus een huis gekocht en dan heb je, heb je de hypotheek afbetaald. Euro voor euro, dat was er bloeden. En als het, maar als je aan het eind van je leven kijkt naar wat de huis waard is... dan is dat vaak veel en veel meer, dan, zeker voor mijn ouders en voor de ouders van mijn vrouw... Eh, dan het geld wat zij neergelegd hebben voor dat huis. En dat kwam door eh, beslissingen die... Vroeger. Overwaarde, toevallig. Ja, nou ja, dat zijn beslissingen van de overheid, vooral. Ja. Uh, en die, daar hebben zij verder weinig invloed op gehad. Uh, maar dat is wel het gros van het kapitaal... wat straks vrijkomt. Ja. En daar hebben zij dus geen offers voor gebracht. Daar zijn, is geen economische prestatie voor geleverd. Wij noemen dat windfall profits. En ja, dat is uitstekend, zeg maar, economisch... vanuit economische theorie. Hm. Uitstekend te belasten wordt hier ook ja geknikt aan de overkant. Ik weet niet of alle vastgoedhandelaren hiermee eens... zijn met deze analyse. <lacht> ik hoor het gemopper uit de huiskamers hier ik, al. Uh... <lacht> ik zie hier al een paar... Ja, we zitten hier in Zuid. Ik zie er al een paar boze mannen langskomen. <lacht> stenen verzamelaars. Maar um, eigenlijk zegt... Eigenlijk min of meer van dat dat, die, dat hele, het hele het hele vastgoedverhaal dat dat eigenlijk amper een economische activiteit is hè? en dat alles wat daarmee vrijkomt het geld dat dat, uh, nou ja, dat, dat of in ieder geval dat moet daar moet veel meer van uh, vrijvallen voor. Uh, het is uitstekend heffing. Hm. Vrij voor en daarmee voor is het uitstekend om deze om dit te belasten en en en daaruit zeg maar die volgende die zorg te te financieren en zo ook bijvoorbeeld de intergenera, intergenerationele solidariteit overeind te houden. Hè? Dat is. Als je er een beetje afstand naar kijkt, is dat allemaal best wel makkelijk om dit, uh, dit te zien, denk ik. Maar ook electoraal zelfmoord. Ja, ja en dan begint dat begint iemand aan. Wel, ja. En iedereen schuift dan steeds maar weer die verantwoording af. En dat uh, doet, noemen we namelijk politici eigenlijk. Hè? Aan, aan, aan zorgverzekeraars het liefst laten ze het, uh, het vuile werk over. Ja. Um, ja, dat is, weer, dat is een ander verhaal natuurlijk. Ja, ja. Maar uh, ja, ik merk wel dat als je ja, ja. kijkt naar het zorgstelsel... Is het is niet zo populair bij de burger. En dat snap ik eigenlijk uh, ook best. Um, uh, en vervolgens zie je dat politici het eigenlijk altijd wel overeind houden. Omdat het voor hen eigenlijk ook wel weer makkelijk is. Omdat inderdaad alle nare klusjes steeds uh, kunnen worden doorgeschoven. En niet meer uh, terugvallen op de politiek. Uh, maar is dit nou de basis van een goede discussie over het zorgstelsel? Ja, dat is wel wat we zien. Ja. Even, even, even overzien het hele gesprek. Bent u positief eigenlijk over wat er kan gaan gebeuren? Bent u optimistisch over de mogelijkheden om, om in dit land uh, nou ja, denk dit denk dat, te regelen? Ik denk dat Jacob zegt volgens mij helemaal goed. Uh, als de politiek het wil, als de samenleving het wil... het geld is er. Het is er ook ruim. Uh, dus we kunnen dit allemaal, maar het is de vraag of we het willen. Solidariteit gaat er dus eigenlijk om. Jongens, het is zaterdag. We zitten hier met een rechtse omroep. He. Dat uh, socialistische gelul allemaal. Hartelijk dank, uh, Xander Koolman. gezondheidseconoom aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ja, zeker. Rest mij nog even de vraag of jullie even de bol willen kijken... en willen schetsen welke hype jullie volgende week verwachten. Dan kijk dan even rechts van mij. Uh, ja, professor Jacobs, uh, welke, welke hype zit u zo... Uh, nou, ik, ik, de, qua hype uh, is het afgelopen week wel heftig geweest. Dus ik denk <laughs> dat het wel, wel wat rustiger zal worden. Ik, ik denk dat die dividendbelasting toch nog even gaat dooretteren. als ik de kranten vandaag lees, dan gaat het er nog, uh, nog behoorlijk over. En daar is natuurlijk wel iets gebeurd wat... Uh, wat wat, wat denk ik wel wat wenkbrauwen uh, heeft, uh, heeft gefronst her en po der. Het, het politieke aangezicht is geschaad. Ja, en, uh, meer en, dan en ooit, je, je had misschien. het net over links en rechts omroepen. Uh, ik realiseer me dat die... Die, uh, die dividendbelasting is eigenlijk ook... Als je, als je een hardcore liberaal bent, een kapitalist. We zijn hier gewoon een beetje, een beetje, uh, een beetje de, de, de bedrijfsleven uh, cadeautjes aan het geven... gefinancierd met verstorende belastingen. Dat is, is niet goed. Er is, er is niets meer in vanuit, vanuit, vanuit, vanuit, vanuit liberaal perspectief, zijn vanuit VVD -perspectief het VVD-perspectief... is het ook geen goed idee. Ja. <laughs> Dr. Kolman, uw hype, wat ziet ja. u aankomen? Ja, er is iets heel bijzonders gebeurd afgelopen donderdag. Dat is een beetje verstopt in de media. Net de dag, avond voordat de, uh, dat de kon, Koningsdag moet ik zeggen. Uh, uh, zou beginnen... Uh, en dat is dat er een hoofdlijnakkoord is gesloten in de, de ziekenhuiszorgsector. Uh, uh, tussen allerlei organisaties die daarbij betrokken zijn. Dat was een akkoord wat eigenlijk wel heel bijzonder was. Omdat er op uh, voorhand het er, uh, naar, naar uitzag dat ziekenhuizen en medisch specialisten helemaal geen zin hadden in dat akkoord. En als je dan nou kijkt naar de, naar de letters en de details van het akkoord. Dan ziet dat er ook niet heel... Aantrekkelijk uit voor deze twee groepen. Die hebben wel ja gezegd. En dit eerste akkoord is een eerste van een serie van akkoorden. Anderen moeten daar weer op reageren. Er komt nu meer zorg naar de wijk en meer naar de huisartsen. Dus die, die, die moeten ook nog akkoorden afsluiten. Die, ja, die, die slijpen hun messen al op dit moment. Uh, en daar gaat het op Twitter ook volop of, of los, over los. En ik denk eigenlijk dat, uh, dat de discussie over de hoofdduinakkoorden de komende weken. Volop zelfspelen. Een akkoordenhype. Die wordt je. Kun je daar nog iets aan toevoegen? Ook een akkoordje ergens? Misschien in Korea? Nou ja, misschien inderdaad. Ik ben heel erg benieuwd of Trump inderdaad hè, Twitter kanon om tafel gaat met <laughs> Kim Jong-un, de little rocket man. En zeker ook hè, met het oog op Zuid- en Noord-Korea. Ja, zijn het praatjes of komen er ook daadjes? Daar ben ik heel benieuwd naar. En dan doe jij echt over zometeen een afspraak tussen Rocketman en. en of, of gaat het zometeen over de nucleaire wapens? Gaan, gaat er. Ja, en wie gaat ook echt de eerste stap nemen? Of is het alleen van we beloven in de toekomst, wij hebben als idee, als richtlijn. Kijk, daar kopen we in de praktijk natuurlijk niet zoveel voor. Dus ik ben benieuwd vooral of ze elkaar gaan spreken... en of er ook harde afspraken worden gemaakt of niet. Ja, maar ja, die, die, die zijn er niet. En, en de kans is natuurlijk... er was ook ja, eigen inschatting volgens mij... dat die ja. er niet zullen gaan komen. Nee, nee, nee. Maar dus ga... het is niet ga ik het wel blijven volgen. Ja, maar, maar wat is er dan hyperig aan? En... Nou ja, het, nou, nou, iedereen kijkt natuurlijk uh, volop uit... naar de, de Twitter-aankondiging van Trump als het gaat plaatsvinden. Dus uh, hyperiger dan dat kan je niet hebben. Nee, dat is ook zo. Elke tweet van de man is nieuws. Dus is weer nieuws, is een hype. En dat is heerlijk om mee om om bezig te zijn. Um, Heel fijn uh, allemaal dat u uh, hier al uh, vandaag was aan deze tafel. Graag bedank ik mijn tafelgasten professor Jacobs en dokter Koolman... voor uw ontnuchterende bijdrage. Uh, dank ook uh, aan, aan Diewertje Kuipers, de aspirant dokter. Dat mag ze dan in oktober gaan worden als het goed is allemaal. Als ze zichzelf weten verdedigen. En uh, binnenkort is er ook weer te beluisteren aan de linkerzijde van Keller... die hier volgende week weer zelf zal zitten. Ja, goed. Uh, ik kan u alleen nog maar verder blijven zeggen. Uh, luister zo meteen naar Argos. Blijf luisteren. Blijf denken.